5 uur. 5 NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. Miljoenen aan zwart geld en een schimmige deal met Gaddafi. De Franse oud-president Sarkozy heeft vandaag wat uit te leggen. En slecht nieuws voor mensen die de berichten-app Telegram gebruiken. Het Russisch hoge rechtshof eist dat alle gegevens worden gedeeld met de geheime dienst.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 Berichtendienst Telegram moet de berichten en de encryptiesleutel doorspelen... aan de Russische Veiligheidsdienst, als die daarom vraagt. Dat heeft de hoogste rechter in Rusland besloten in een hoger beroep. Als Telegram niet binnen twee weken eraan gehoor heeft, wordt, het, wordt de app verboden. Met de encryptiesleutel worden de berichten beveiligd. Een van de redenen dat veel mensen Telegram gebruiken. Ook veel gewelddadige extremisten doen dat, zegt de Veiligheidsdienst. Door toegang te krijgen kan die berichtenstroom worden gevolgd. Telegram kan nog in de berichtendienst heeft wereldwijd ongeveer 100 miljoen gebruikers. Google investeert de komende drie jaar zo'n 240 miljoen euro in de digitale journalistiek. Het bedrijf wil onder meer betaalde nieuwsportalen opzetten. om nepnieuws tegen te gaan. De internetgigant erkent dat diensten als Google en YouTube vaak nepnieuws laten zien. Vier Brabantse drugshandelaren zijn door de rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3,5, 8 en 9 en 10 jaar. De vier een netwerk rond synthetische drugs met als uitvalsbasis verhuurbedrijf Party King in Best. Mannen in de top van de publieke omroep verdienen 5 tot 6 procent meer dan hun vrouwelijke collega's, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NPO. In de lagere salarisklasse verdienen vrouwen soms juist meer dan mannen. Aanleiding voor het onderzoek was de ophef over salarisverschillen bij de BBC. 23 Russische diplomaten die door de Britse regering zijn uitgewezen... zijn op weg naar huis. Ze zijn in bussen gestapt bij de Russische ambassade in Londen... waar ze werden uitgezwaaid. De uitwijzing is een vergeldingsmaatregel voor de moordaanslag met zenuwgas... op een voormalige Russische dubbelspion en zijn dochter in Salisbury. Dat zenuwgas zou geproduceerd zijn in Rusland, zegt correspondent Tim de Wit.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 We gaan naar het verkeer met Helene de Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Nou, vooral heel veel vertraging bij Den Haag vanmiddag. En dat komt omdat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Roelevarensveen een zak met asbest is overreden. En die deeltjes die zijn, natuurlijk allemaal, uh, die zijn nu allemaal los op de weg terechtgekomen. Het opruimen daarvan gaat zeker tot zeven uur duren. Het is helemaal vastgelopen, eigenlijk al vanaf Delft naar Roelevarensveen. In totaal zo'n twintig kilometer. En de vertraging is daar ook meer dan een uur. Je kunt omrijden via wassleven over de A44, maar ook die is inmiddels behoorlijk druk... Verder problemen bij Utrecht op de A12 Arnhem-Den Haag... tussen Driebergen en knooppunt Ouderijn, 11 kilometer. Daar is de vertraging ongeveer 40 minuten door een aanrijding. En op de A28 zijn twee ongelukken gebeurd. Van Utrecht naar Zwolle Eerste eentje bij Nijkerk. Daar is de weg vrij, maar de vertraging vanaf Soesterberg nog een half uur. Verderop richting het noorden bij nieuw ook nog een ongeluk. En daardoor staat het vast tussen knooppunt Hattermerbroek... en de afrit nieuw over zo'n 10 kilometer. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl.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 De overstap regelen wij voor u. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor deze Frans-Libanese zakenman staat het vast. Lefebvre sont là. Oui. Oui. Gaddafi a payé Sarkozy. De voormalig Libische leider Gaddafi heeft de Franse oud-president Sarkozy betaald... zegt de man die naar eigen zeggen in een koffertje 5 miljoen euro... vanuit Tripoli naar Parijs heeft gebracht. En met het geld zou een deel van Sarkozy's verkiezingscampagne... van 2007 zijn gefinancierd. Nadia Sarkozy werd vanochtend opgepakt om over deze zaak te worden verhoord. Correspondent Frank Renaud in Parijs... is er al iets over het verhoor naar buiten gekomen. Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee. Over dat verhoor dat natuurlijk achter gesloten deuren plaatsvindt hè, ten westen van Parijs, in de plaats Nanterre, waar die speciale brigade zit die zich met corruptiebestrijding bezighoudt. Daar zit Sarkozy dus achter gesloten deuren te praten. Nog steeds, er komt niets van naar buiten. Maar wat we wel weten is dat zijn rechterhand van destijds, dat is Claude Gayant die stond in alles bij echt, mm -hmm. die heeft zich wel vandaag uitgesproken in de Franse pers. En die heeft gezegd dat er tijdens die verkiezingscampagne in 2007, dus elf jaar geleden, geen Libische is langsgekomen. Dus hij zegt, wij zijn onschuldig. Het is opmerkelijk dat hij dat zegt, want je had het net over dat koffertje met geld. Het waren in feite drie koffers met vijf miljoen die volgens die zakenman... van Tripoli naar Parijs zijn vervoerd. Mm -hmm. Twee van die koffers kwamen bij Claude Guillaume zelf terecht... en eentje bij Sarkozy, zegt die zakenman. Maar die Claude Guillaume, dus die rechterhand van Nicolas Sarkozy... die zegt vandaag, nee, ik heb geen enkele Libische cent langs zien komen. Goed. En, en uh, een, een oud-president die wordt opgepakt. Hoe wordt daar in Frankrijk op gereageerd? Breaking News, zo heet het niet in het Frans natuurlijk... alhoewel soms noemen ze het ook Breaking News hier... maar er komen heel veel reacties op alle media... zijn er natuurlijk uh, over aan het melden op radiotelevisie, online... en uh, voor dat gebouw waar Nicolas Sarkozy nu verhoord wordt... staat een heel leger aan camerateams en journalisten natuurlijk te wachten... tot er iets valt te zien, valt te horen... tot Sarkozy misschien dat gebouw even laat. Uh, reacties komen er ook uit zijn eigen partij met name... Hè, Le Républicain, uh, de rechtse oppositiepartij in Frankrijk... dat is de partij van Nicolas Sarkozy... Ja. en die hebben vandaag heel hun steun toegezegd aan Nicolas Sarkozy. Ze zeggen, wij staan achter hem. Heel veel mensen zeggen ook, ze geloven in zijn onschuld in die partij. En justitie moet nu maar gewoon zijn werk doen. Verder komen er weinig opvallende reacties. Hoor. Heel veel politici zeggen, het is inmiddels wel heel lang geleden... dat het gebeurde. Het speel in 2006, 2007. Opmerkelijke reactie kwam wel van regeringszijde. De premier, uh -huh. Edouard Philippe, van de partij van Emmanuel Macron... die heeft kort iets gezegd over Nicolas Sarkozy. En die heeft gezegd, ja, in de keren dat ik contact met hem had tijdens mijn premierschap ging dat altijd met wederzijds respect... Dus dat ja. is eigenlijk een heel aardige verklaring voor de man die nu verhoord wordt. Hmm, interessant. Um, ik heb nu contact met historicus en Frankrijk-specialist Niek Pas. Um, meneer Pas, was u ver verrast toen u dit nieuws hoorde? Nee, niet bepaald. Uh, ja, zonder nou te zeggen dat het eraan zat te komen... is dit natuurlijk een zaak die al een aantal jaren speelt. Uh, justitie heigt Sarkozy al een tijdje in de nek. Uh, het speelde ook anderhalf jaar geleden in aanloop mm -hmm. naar de presidentielle... Um, toen werd toch ook wel duidelijk dat uh, Sarkozy uh, een aantal uh, zaken ja, meetorste... Die, uh, yeah, die hem nog wel eens lastig konden maken. Nou, en dat is vandaag wel gebleken. Ja. En begint het net zich nu te sluiten rond Sarkozy? Nou ja, daar lijkt het wel op. Hè. Dit is een volgende stap die justitie heeft gezet. Hij um, nou moet even afwachten wat de, de, het vervolg uh, hier, uh, hierop wordt. Uh, maar hij krijgt het uh, wel steeds moeilijker. Ten een auto heeft hij met vertragingstactieken... Uh, toch uh, de boel een beetje kunnen afhouden. Uh, maar uh, ja, dat is hem vandaag niet gelukt. En u... uh, Overigens is dit niet... niet... Ja? ja? Nee, ma maak uw maak uh, antwoord maar af. Ja, nou ja, kijk, dat het een tijdje heeft geduurd... voordat uh, justitie deze stap heeft gezet is op zich niet verwonderlijk. Mm -hmm. De justitiële molens in Frankrijk die draaien traag, maar ze draaien. Um, en een uh, vorige president, uh, Chirac, die is ruim een decennium... Uh, nadat hij van corruptie uh, werd beschuldigd, uh, uiteindelijk veroordeeld. Ja, en uh, Sarkozy is inderdaad niet de eerste Franse president... die nu uh, in aanrekening komt met justitie. Sarkozy, uh, of Chirac heeft u het nu over. Um, ja... Hoe komt dat dat dit zo vaak in Frankrijk gebeurt? Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Ik denk dat, wat betreft de partijfinanciering in verkiezingstijd, dat het voor een deel te maken heeft met het feit dat die financieringsvoorwaarden heel stringent zijn in Frankrijk. Er mm -hmm. is het allemaal heel strikt geregeld. Um, en ja, dus die partijen die zoeken waarschijnlijk toch naar manieren om meer geld te kunnen uh, vinden. Uh, om zo'n verkiezingscampagne te kunnen uh, betalen. Um, en meer op de achtergrond denk ik dat de, ja, de Franse uh, politieke cultuur... van, van clientelisme en uh, ja, financieringsschandalen... Dat, dat gaat al heel ver terug uh, in de tijd. En dat is zeker niet iets van uh, de laatste decennia. En dat is ja, in zekere opzicht ook wel een, een Franse traditie. Dat is een Franse traditie. En als u nou net de, de, de reacties hoort vanuit de Franse politiek... dat hoorden we net van uh, de correspondent Frank Renaud... is dat dan opvallend zijn eigen partij blijft nog achter hem staan... en maar zelfs de huidige regering. Ja, nou ja, kijk, zolang um, er, er verder uh, geen stappen worden ondernomen... Ja, zijn er natuurlijk ook verwachtingen of, of uitspraken die je, die je kunt verwachten. Um, kijk, Sarkozy zal niet zomaar 1, 2, 3 door zijn uh, getrouwen en zijn naasten in de steek worden gelaten. Ja. Um, misschien ook uit eigen belang, hè, mm -hmm. dat, dat weten we nu niet. Mm -hmm. um, maar ja, dit is wel een reactie die je vaker ziet... bij dit soort zaken in Frankrijk. Ja. En de huidige president Macron kwam, kwam een klein jaar geleden aan de macht... mede door afstand te nemen van de bestaande politieke cultuur. Kun je dan een jaar later inderdaad zeggen... dat de Franse politiek minder corrupt is geworden? Nou, dat vind ik wat, wat, wat kort door de bocht. Uh, maar uh, het neemt in ieder geval afstand hè, van deze cultuur... heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Ja. Um, tegelijkertijd, ja, hij heeft zelf ook al problemen... met zijn uh, voormalige ministers gehad... die beticht werden van uh, nou, cliëntelisme en corruptie. Um, nou, Ferrand, een van zijn voormalige ministers... moest toch uiteindelijk uh, terugtreden. Mm -hmm. um, en um, ja, hij probeert daar wel in ieder geval paal en perk aan te stellen. Maar ja, dit is nogmaals iets wat... Natuurlijk, toch, toch uh, in die Franse cultuur en politieke cultuur en tradities zit. En dat gaat niet van vandaag op morgen zomaar weg. Ja, nog even terug naar correspondent Frank Renoud. Frank, zie jij ook iets van een, zie jij iets van een omslag? Nou, wat je wel gezien dus dat Emmanuel Macron... na zijn verkiezing meteen maatregelen heeft genomen. Want dat had hij beloofd ook tijdens zijn campagne natuurlijk... om te zorgen voor meer transparantie in de politiek... om belangenverstrengeling tegen te gaan. Dus hij heeft daar maatregelen voor genomen, zoals hij beloofd had... maar wel in een soort afgezwakte versie van wat hij tijdens zijn campagne zei. Bovendien mm. moeten we niet vergeten dat er aan het begin van zijn ambtsemijn... vier ministers zijn afgetreden na verdenkingen van fraude niet één... maar dat waren er vier zelfs. Ja. Maar goed, het probleem is natuurlijk een beetje wat Niek Pas zegt... Hè, als het in de politieke cultuur echt zit, dan neem je dat natuurlijk niet weg met een wet of wat maatregelen. Dat duurt langer. Dat duurt langer. En in 2012 verscheen jouw boek Super Sarko. En uh, hoe super zal Sarkozy zich nu nog voelen? Nou, ik denk dat alles wat Nicolas Sarkozy raakte... dat maakt hem eigenlijk alleen maar sterker. Tegenslag dat is voor hem alleen maar een manier om verder te groeien. En hij heeft natuurlijk altijd gezegd... ik ben onschuldig in deze zaak, over die campagnefinanciering in 2007. Maar een heel belangrijke vraag bij dit onderzoek is natuurlijk... Als al wordt vastgesteld dat er illegale geldstromen waren... van Libië naar Parijs om die campagne te financieren... dan staat daarmee nog niet vast dat Nicolas Sarkozy het ook zelf wist... of daar zelf de hand in had. En dat is natuurlijk een hele moeilijk iets om ook voor de politie vast te stellen. Als er al geld was, wist Nicolas Sarkozy er dan zelf van? Of waren dat de mensen om hem heen die het hebben gedaan? Ja, misschien gaan we dat, uh, wordt dat nog duidelijk. Heeft Sarkozy eigenlijk nog politieke ambities zelf? Publiekelijk niet. Hij zegt dat hij nu heel erg tevreden is... met zijn privéleven met Carla Bruni en in het Lezingen-circuit... waar hij nog ontzettend veel geld mee verdient. Maar we weten wel van hem dat hij achter de schermen in de coulissen... bij zijn eigen partij, de Republieke, nog wel degelijk invloed ook heeft... en zijn stem regelmatig laat horen en nog regelmatig telefoontjes pleegt... met partijgenoten om te zeggen wat hij van de huidige situatie in Frankrijk vindt. Goed, dank jullie wel. En wij gaan weer naar het verkeer. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, er is vanmiddag vooral veel vertraging tussen Den Haag en Amsterdam. Op de A4 is namelijk de weg bijna helemaal dicht bij Roelevarensveen, want daar ligt asbest op de weg. En dat zorgt voor veel files op de omliggende wegen ook. Maar ook bij Utrecht gaat het niet al te best. Nu weer een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere. Daardoor staat er tussen Beeldhoven en knopend Emines 8 kilometer en de vertraging is daar al ruim een half uur. De berichten-app Telegram moet beveiligingssleutels afstaan aan de Russische geheime dienst. Dat heeft het Russisch Hoge Rechtshof vandaag bepaald. En daarmee kunnen wereldwijd de gegevens van miljoenen gebruikers in de handen van de Russische overheid komen. Als Telegram over de brug komt tenminste. Aan de lijn is NOS-tech-redacteur Joost Schellevis. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Ja, waarom eist het Hoge Rechtshof toegang tot de gegevens?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 Nou, volgens de laatste statistiek is er net 180 miljoen, wat nog altijd een, een fractie is van, het, van de anderhalf miljard eh, mensen die, die één keer per maand op zijn minst WhatsApp gebruiken, maar nog steeds een hele grote groep mensen. Mm -hmm. En wat, Telegram heeft ook eigenlijk aan populariteit gewonnen toen WhatsApp werd overgenomen door Facebook. Dus een heleboel gebruikers hebben er nou, op zijn minst Telegram bijgenomen. En, en hoe veilig is het uh, vergele vergeleken, bijvoorbeeld met, met WhatsApp? Telegram? Nou, veel mensen denken dat Telegram veiliger is dan WhatsApp. Uh, en dat was ook zo in 2014, toen Telegram er heel veel gebruikers bij kreeg. Maar inmiddels is de situatie eigenlijk omgekeerd. WhatsApp-communicatie is versleuteld... op een manier waarop de overheid of, de, uh, ja, of, of, of ook hackers er heel moeilijk bij kunnen. Uh, en dat geldt ook wel voor Telegram. Maar standaard als je een berichtje stuurt met Telegram... Uh, dan is dat niet zo. Dat moet je echt mm. bewust aanzetten. Terwijl dat op WhatsApp standaard aanstaat. En daarnaast worden ook nog uh, vraagtekens gezet bij de kwaliteit van die versleuteling. En toch worden door, door veel mensen juist wel uh, worden, ja, als veilig gezien. Toch als een veilig alternatief? Ja, klopt. Het heeft ook dat imago wel een beetje. Dat ja. houden ze zelf ook wel in, in stand. Ze zijn ook een non-profit. Uh, vergeleken met wat uh, WhatsApp dat natuurlijk heel erg commercieel is. eigendom van Facebook tegenwoordig. Maar in de praktijk, ja, in 2014 was het ook wel echt zo. Toen kon je met Telegram. Uh, kon je echt superveilig chatten vergeleken met andere chat-apps. Inmiddels is, is, eigenlijk, is het hopeloos achterhaald. Uh, WhatsApp is veiliger. En, en mensen die echt veiliger willen communiceren... gebruiken Signal, een app die nog weer een slag beter is. Hmm. En hoe groot is de kans dat Telegram de encryptiesleutels ook echt af uh, zal staan? Ja, dat is de vraag. Telegram is ook in behoef, uh, beroep gegaan. Het zal nog wel even duren voordat daar een uitspraak in komt. Maar de oprichter van Telegram heeft ook laten weten... Uh, dat dat wat hem betreft niet gaat gebeuren. Dus een mogelijkheid zou, zou dan zijn... Uh, dat, dat, ja, dat, dat Telegram niet meer beschikbaar is in Rusland. Maar dat lijkt me ook lastig voor, voor die oprichter, Pavel Durov. Hij komt ook uit Rusland. En mm -hmm. het lijkt me erg moeilijk voor hem... om dan ooit nog terug te komen in, uh, in Rusland. Nou, ja, spannend. We gaan het volgen. Dank je wel.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 En dat was Shepard met Coming Home. Aan de hogeschool in Eindhoven kun je sinds kort... een opleiding werkgelukdeskundige volgen. En veertien Nederlandse bedrijven hebben een medewerker in dienst... die het werkgeluk van de collega's in de gaten houdt. Waarom? Verslaggever Karin Albers ging langs... bij de webshopbouwer Experius in Utrecht. En zij hebben een chief happiness officer. Een kantoorgebouw in de buurt van het station van Utrecht. Maar niet zomaar een gebouw, Peter van der Rijden. Je voelt als je binnenkomt, het is jong, het is bruisend. Er staat een barretje beneden, er zijn allemaal zitjes. Er staan een heleboel treinstoelen opgesteld. Ja, klopt. Dat is ook wel een van de redenen waarom we hebben gekozen voor dit pand. Uh, ik zou zeggen vooral, kom mee naar binnen en dan kan ik je wat meer laten zien. De werkvloer van ICT-bedrijf Experius. Mm -hmm. Ook geen kantoor. Uh, het eerste wat ik zie is een, een, een tafelvoetbal. Ja. En allemaal felgekleurde zitjes. Ja, dat klopt. Ja, we hebben eigenlijk heel veel dingen hebben mensen zelf mogen bepalen. Zoals je ook de schutting daar ziet met planten ervoor. Uh, ja, ze grappen eens dat je letterlijk dingen over de schutting kan flikkeren. Maar het gaat natuurlijk om een rustige werkplek kunnen hebben. En de ene heeft veel meer behoefte aan een open werkplek... en de ander meer aan een gesloten werkplek. En met hoeveel mensen zitten jullie hier? We zitten hier met 45 mensen. En als een van de weinige bedrijven hebben jullie in dienst een chief happiness officer. Waarom hebben jullie ervoor gekozen? Nou, het is, het is eigenlijk bijzonder dat mensen het bijzonder vinden... want het is natuurlijk heel normaal dat je eigenlijk een werkplek creëert... die geweldig is om te werken. Tegelijkertijd, als je langs zeg maar, de economische as kijkt... is het ook het meest slimme om te doen. Ik bedoel, elke verjaardag waar ik ben, snapt iedereen dat als mensen gelukkig zijn... dat klanten gelukkig zijn en als klanten gelukkig zijn... heb je goede betalende klanten. Dus uiteindelijk is dat voor het bedrijf ook positief. Dus ja, ik kan eigenlijk iedereen aanraden... Ik bedoel, als je als doelstelling hebt om een financieel gezond bedrijf te hebben... Ja, investering werkgeluk. En dat investeren gaat wel echt door echt tijd vrijmaken om aandacht te hebben voor medewerkers. Blijven ze daar ook langer? Want hoe zit het met verloop bijvoorbeeld? Ja, nou, als je kijkt in onze industrie de ICT, uh, is, ligt het verloop heel erg hoog. Uh, wij hebben onlangs hebben we voor het eerst afscheid genomen van iemand die heel lang bij ons werkt. Dus die werkte er bijna vijf jaar. En ik snap dat in grote bedrijven vijf jaar niet zoveel is, maar bij ons uh, is dat al heel veel. En als je bedenkt dat we millennials hebben, als iemand dan bijna vijf jaar er zit, ja, dan doen we het erg goed. Het leuke is ook dat je hier zo van parkje naar parkje kan. Ja. Dus je kan ook echt een heel leuk rondje lopen hier. En als je op een gemiddeld industrieterrein zit... dan is het natuurlijk wel wat troosteloos, hè? Evelien Veenman, jij bent Chief Happiness Officer. Hoe zou je dat in het Nederlands zeggen? In het Nederlands wordt het ook wel werkgelukdeskundige genoemd. En ja, echt mijn main focus is het werkgeluk. En dan, ja, je kan ook wel zeggen het welzijn van de Expedianen. 45 mensen werken er inmiddels. Uh, en met al die 45 maak jij twee wekelijks zo'n wandeling als deze? Nee, ik doe het ongeveer met 60 en Peter die doet ongeveer met 40 Waarom kies je daarvoor? Om te gaan wandelen buiten het uh, bedrijfspand? Het mooie is als je samen wandelt dat je een gemeenschappelijk perspectief hebt, letterlijk. Je kijkt dezelfde kant op, uh, je kijkt elkaar niet stroef aan. En dan komen de gesprekken ook gewoon meer op gang. Het is natuurlijker. Uh, en ook, het is gewoon, kijk, de gemiddelde developer die zit zoveel achter de computer ook al. Dus laten we juist op elk moment dat het kan even lekker naar buiten gaan. En nou, stel dat ik een van jullie werknemers ben, hoe zou zo'n gesprek dan nu beginnen? Dan vraag ik van: uh, Goh Karin, hoe gaat het er nu mee? Uh, en wat ook een vraag is die ik vraag, vaak stel, is hoe hoog is je werkgelukcijfer nu? En wat zijn dan redenen dat mensen bijvoorbeeld zeggen: Nou, werkgeluk, wat mij betreft, een uh, zes hoor, deze week? Uh, soms is het uh, te veel stress. Dus uh, een deadline die heel snel erop uh, op aankomt. Of iemand die te veel uit zijn comfortzone komt. Omdat een developer, die het liefst programmeert, dan uh, een klantmeeting heeft. Uh, en wat ook wel met elkaar veel in verband is, is natuurlijk werk-privé. Dus als er privé best wel wat aardig speelt... dan kan dat ook reflecteren op het werk. En daardoor kan het cijfer ook uh, nee. lager zijn. Maar oh ja, daar kunnen jullie niks aan veranderen. Nee, nee. maar wat, wat ik wel merk wat fijn vind... als je daar ook... in zo'n bila kunnen ze dat gewoon bespreken. Ook privé dingen worden ja, aangekaart. En dan kan je luisteren en meedenken met iemand. Als... Ben jij de bedrijfspsychologe... Nou, dat probeer ik wel, uh, dat, daar probeer ik wel van weg te blijven. Het is meer een coachende rol. Nu is het voor een bedrijf ook best wel kostbaar om zo iemand als jij een dienst te hebben. Wat is jouw toegevoegde waarde? Uh, nou, Mijn toegevoegde waarde zit hem toch echt wel in uh, oprechte interesse voor ieder mens wat dat betreft. En mijn enthousiasme. Ik denk heel veel bedrijven, bijvoorbeeld start-ups... Die beginnen, je bent met een paar mensen en iedereen vindt het geweldig. Ze kennen elkaar heel goed, er is veel persoonlijke aandacht. Vervolgens groeien ze heel hard en raken bepaalde kernwaarden verloren. En dat is eigenlijk zonde. En ik zorg ervoor dat we het bedrijf blijven waar iedereen heel graag wilt werken dat niemand vergeten wordt. Want we groeien heel hard. We behoren tot de snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. Maar het is alsnog leuk als iemand een succesmoment heeft... dat we daarbij stilstaan. En welk cijfer zou je je geluksgevoel op dit moment geven... Momenteel zou ik mezelf uh, wel 9 nee geven voor het werkgeluk En dat is uh, omdat het uh, en hartstikke goed gaat. En uh, collega's zijn blij. En omdat we ja, de afgelopen weken ook veel aandacht krijgen voor hetgeen uh, wat we doen. En ons hogere doel is een leidend voorbeeld zijn voor gelukkig organiseren. Dus dan is dit wel een hele mooie kroon op het werk. Zo meteen. Alleenstaande moeders voelen zich in de steek gelaten door de politiek... en vergeten tijdens de verkiezingscampagnes. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur. In Enschede vertelt de lokale media verhalen die dicht bij de kiezer liggen. En het doel is dat morgen in ieder geval... meer dan de helft van de stemmers komt opdagen. Nu in het Kruller-Müller-Museum. De mecenas en de verversbaas.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 Vanavond in Brandpunt Plus. Heegterpschieringen is de armste wijk van Nederland. Maar de bewoners gaan niet bij de pakken neerzitten en steken juist de handen uit de mouwen. Wat wij willen is de mensen gewoon in hun eigen wijk gaan aan het werk laten gaan. In Brandpunt Plus op eigen kracht. Vanavond om 9 uur bij Caro en Cervé op NPO 2. Vertrouw nooit iemand die zegt dat je je privacy moet inleveren voor je eigen veiligheid. 21 maart.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 Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Beethoven 7e door de energieke dirigent Theodor Curentius en Musica Eterna. Op 10 april bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. NTO Radio 1. Ja, wij gaan naar het nos met Jan van der Putten. Vanaf volgend jaar moeten bij verkiezingen alle stembureaus... toegankelijk zijn voor gehandicapten. Nu hoeft dat nog niet, nu is het 1 op 4. Want de wet die dat regelt is nog niet in werking. De Russische geheime dienst moet gegevens krijgen van Telegram. Een berichtendienst à la WhatsApp. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Telegram... ook de versleutelcodes aan de geheime dienst moet geven. In Wales is een vliegtuig van stuntteam de Red Arrows neergestort. De twee inzittenden konden op tijd eruit met hun schietstoel. De Red Arrows verzorgen over de hele wereld vliegshows. En de president van Slowakije heeft het voorstel van de premier voor een nieuwe regering afgewezen. Volgens hem lijkt de nieuwe ploeg te veel op de oude. In Slowakije wordt veel gedemonstreerd tegen corruptie door de autoriteiten. En we gaan naar het weer met Gerrit Himpstra. Ja, het is uh, nog steeds mooi zonnig buiten. Um, maar het gaat wat veranderen, want vanuit het westen komt wat bewolking dichterbij. Voordat het zover is, koelt het vanavond en vannacht nog wel behoorlijk af. Plaatselijk wordt het min 1 in het oosten van het land. Um, er kan ook mist ontstaan, want mistbanken kunnen er ontstaan. Maar in de loop van de nacht dan raakt het vanuit het westen bewolkt. En dan kan er ook een beetje neerslag gaan vallen. Wat regen of wat natte sneeuw. En daardoor is er ook kans op gladheid. In de loop van de nacht gaat dat uh, zich toch wat ontwikkelen. Nou, morgen de vroege ochtend kan dat ook nog voorkomen. plaatselijk dus gladde wegen. Maar overdag dan, uh, is dat uh, natuurlijk snel weer voorbij. In het oosten zijn er dan wolkenvelden uh, met plaatselijk wat regen... Later kan de zon ook af en toe wat doorbreken. En in het westen zijn sowieso wat zonnige perioden. Maximumtemperatuur komt uit op een graad of zeven. En de wind die is niet al te sterk. Zwak tot matig uit het westen, windkracht 2 tot 4. En na morgen is het dan geregeld bewolkt met af en toe wat regen... maar tussendoor ook zonnige perioden. De temperatuur loopt heel geleidelijk op naar eerst een graad of 10, Maar in het weekend wordt het overdag een graad of 12. S'nachts kan het nog wel fris worden met temperaturen dichtbij of rond het vriespunt. En dan gaan we naar het verkeer met Helene de Geest. Het is een hele drukke avondspits met bijna 600 kilometer file. Veel daarvan staat bij Den Haag en ook bij Amsterdam is het druk. En bij Utrecht zijn een paar ongelukken gebeurd. Ik begin bij Den Haag. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en, en Roelevarensveen 14 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur, want er zijn nog altijd twee rijstroken dicht... omdat er asbest op de weg ligt. Dat gaat lang duren om dat allemaal op te ruimen. Waarschijnlijk nu zelfs tot half tien. Dat loopt allemaal wat uit nog. Eerst was Gepland dat het om 7 uur al uh, de weg al vrij zou zijn. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. Het is daar wel erg druk aan het worden op die N44, met name van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 20 minuten op onthoud. Bij Utrecht op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ook 14 kilometer file tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Daar staat kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ook op de A28 van Amersfoort naar Groningen tussen het Harde en Ommen. Nog 40 minuten vertraging. In het zuiden is een ongeluk gebeurd zojuist op de A73 van Nijmegen naar Maaspracht. En daardoor is de roertunnel bij Roermond voorlopig dicht.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 Veel alleenstaande moeders worstelen om het hoofd boven water te houden. Een aanzienlijk deel van hen leeft onder de armoedegrens... berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder. En dat aantal neemt toe. Veel van deze moeders zouden graag zien... dat de lokale politiek meer aandacht voor ze heeft. En zo ook Ursula Scheenloop... die na het vertrek van haar partner vrijwillig... meteen financieel in de problemen kwam. Ik uh, belandde eigenlijk vrijwel gelijk in de rode cijfers. Ik had uh, niet genoeg inkomsten om uh, rond te komen. Ik ontving geen alimentatie. En de gemeente besloot voor mij uh, de eerste twee maanden geen bijstand toe te kennen. Dus ik heb uh, de eerste twee maanden van 300, uh, 400 euro uh, rond moeten komen. En daar ook nog eens een huis van moeten inrichten. Vond je de gemeente in die tijd te achterdochtig uh, rond jouw situatie? Ja, ik durf ook uh, hier eerlijk te zeggen dat ik de gemeente op dat moment de gestapo vond. Onge ja, onaangekondigd aan je deur. Toch niet helemaal persoonlijk je verhaal uh, tot zich nemen. En dan een oordeel veilen terwijl je daar met twee kinderen staat... om je geen bijstand uh, toe te kennen. Ik vind dat moet eigenlijk niet kunnen nemen. En wat, wat vind je zou de politiek moeten doen... aan uh, beleidsverandering binnen de gemeente... om iets te doen aan die situatie voor alleenstaande moeders... of alleenstaande ouders? In mijn beleving is het een hele simpele oplossing om voor deze doelgroep, en dus voor moeders en zowel alleenstaande vaders inderdaad ook, wel de mogelijkheid aan te bieden om tijdens een bijstand of tijdens een uitkering een opleiding of een omscholing uh, te geven, kosteloos mits ze het halen, uh, zodat zij sneller uit de bijstand kunnen, sneller terug de maatschappij in kunnen. Mm. Daar zijn we allemaal bij gebaat. En nu is het zo, als je die bijstand krijgt van de gemeente, dan mag je daar niet bij studeren. Je mag er niet bij studeren, inderdaad. Je mag geen opleidingen volgen. Uh, dat mag allemaal niet. Uh, dus ja, wat blijft er over? Over. als je geluk hebt kan je bij de Albert Heijn uh, aan de kassa gaan zitten. Het is jou ondertussen wel gelukt om uh, opnieuw een opleiding te gaan doen. Wat heb je gedaan? Ik heb een uh, management directieassistent uh, gedaan. En hoe heb je dat financieel dan moeten doen? Want je kreeg geen bijstand uh, van de gemeente. Want je mocht niet uh, en bijstand en studeren. Gelukkig uh, mag je tot je dertigste studiefinanciering aanvragen. Ik ben in september uh, begonnen en in oktober werd ik dertig. Dus ik... Uh, ik heb daar ontzettend veel geluk van gehad. En bijbanen. En niet één, maar gewoon twee. Dus je was eigenlijk voortdurend aan het studeren en aan het werken? Studeren, werken. Uh, ik had de vrijdagavond, dat is altijd een heel mooi voorbeeld. Ik ging hier s ochtends om acht uur de deur uit. En ik kwam uh, half één, uh, s'nachts kwam ik thuis. En ondertussen twee kinderen opvoeden. Ja, ook dat nog inderdaad. Uh, ik heb daardoor wel dingen gemist in de opgroeien van mijn kinderen. Omdat ik al die balletjes hoog moest houden. Tiego, jij bent zoon van Ursula. Wat hebben jullie daarvan gemerkt? Nou, dat, mijn moeder af, dat, dat, dat ik heel veel bij mijn vader was en dat mijn moeder amper thuis was. Heb je heb je, je moeder gemist in die zin? Ja, best wel. Kiara. Kiara. Hoe was het voor jou? Heb je je moeder ook zo gemist? Ja, dat wel. En soms verveelde ik me wel. Want uh, dan wou ik leuke dingen doen met mijn mama. Maar dan kon dat niet. Dat is voor jou niet leuk om te horen natuurlijk. Nee, is, uh, je moeder hard huilt als je dit, uh, ja. dit hoort. Uh, het is verschrikkelijk, maar voor de lange termijn de enige optie. Ja. Ja. Ja. En gelukkig heb ik hele lieve kinderen... die uh, een enorm goed aanpassingsvermogen hebben. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Charlene Campbell, 42 jaar. Zoon, Mezio, 14 jaar. Wat is het probleem voor jou als alleenstaande moeder? Het probleem van mij is uh, dat ik moeilijk aan de bak kom... om gewoon goed voor onszelf te kunnen zorgen. Je hebt ooit een uh, prima baan gehad... Spreken we over de periode rond de geboorte van Meesio. Ja, je had een baan als technisch onderwijsassistente. Nee. En je deed de studie de Pabo. Klopt. Hoe kan het dat je dat niet uh, op dit moment kunt doen? Het is te lang geleden, laten we het zo zeggen. Toen ik alleen uh, ben komen te staan met Meesio, uh, kon ik het gewoon niet combineren. En nu Meesio wat ouder is, zou je het op zich weer kunnen? Jazeker. En helpt de gemeente daar een beetje bij? Nee, helemaal niet. Je krijgt een hoop reïntegratie en participatie. Dingen waar je niet op zit te wachten... en wat helemaal niet aansluit bij wat bij mij ligt en bij wie ik ben. Verkiezingen aanstaande woensdag. Hou je dan rekening bij het gunnen van je stem aan een partij... met deze problematiek waar we het nu over hebben? Ja, zeker. Alleen vond ik het erg lastig... want ik heb heel veel gelezen, onderzocht... welke partijen nou echt bezig zijn voor de alleenstaande ouder maar ik heb ze niet gevonden. Terwijl als wij onze baan kwijtraken als alleenstaande ouder... kom je echt in een diep gat terecht. Dat was een verslag van Jeroen de Jager. Eva-Jury Brussaar, directeur van de stichting Single Supermom... dat netwerken opzet van alleenstaande moeders. Eva, waarom zijn die netwerken zo belangrijk? Wat hebben vrouwen daaraan? Nou, we, onderschatten vaak, alors, we onderschatten heel vaak hoe belangrijk een netwerk is... Ik wil het netwerken op, omdat netwerken eigenlijk bijstaan binnen de basis. Als je alleen voorkomt te storen, dat zegt we wel, alleenstaande ouder, mm -hmm. dan foto uh, gaat er steeds weg. Of door een scheiding, of door het breken van de relatie, of door sterktekort. Eva, vaak... Eva, ik ga je heel even. Uh, we gaan even snel opnieuw proberen te bellen, zodat de verbinding wat beter wordt. Ja, de verbinding uh, was niet goed genoeg. Dus wij gaan even opnieuw bellen met uh, Eva-Jury uh, Brussaar. Zij is directeur van de stichting Single Supermom. En zij uh, zet de netwerken op van alleenstaande moeders. Eva, als het goed is, uh, heb ik je nu weer aan de lijn. Ja, klopt. Wil je me nu goed. Nou, het, la, het is ietsjes beter, maar nog niet super. We gaan het gewoon doen. Um, ja, je was eigenlijk net aan het vertellen... waarom deze netwerken zo belangrijk zijn. Kun je dat nog een keer herhalen? Nou, wanneer je als ouder alleen voor de opvoeding eh, van kinderen komt te staan... Dus dan is het belangrijk dat je een soort van hebt of klankbord hebt. Omdat je ook nog in een gedrietige periode van zitten. Mensen gaan toch wel even samen ouder worden en kinderen groot te brengen. Maar die de lucht, maar op tijden dan helemaal alleen. Het is wel heel fijn dat je gelijk gestemd hebt. Waar je een spaar en een kan hebben. En vanuit daar ook elkaar steun kunt bieden. Ja, en je bent uh, zelf ook. Ben je nog steeds alleenstaande moeder of, of inmiddels niet meer? Gelukkig zijn de meeste alleen staan want moet het uiteindelijk weer een partner. Zelf heb ik ook weer een partner gevonden. Maar ja. ja, ik, ik, ik blijf gewoon alleen staan en Het is mijn kind, ik ben alleen financieel verantwoordelijk voor hem. En uh, ook met een het, het, nieuwe partner is het niet zo vanzelfsprekend dat je dan meteen zeg maar, alle kosten ook Dus ook financieel ben ik gewoon verantwoordelijk voor mijn kind. Ja, um, ik krijg even van de regie door dat de verbinding niet goed genoeg is om, om verder te gaan. Dus wij gaan um, even naar een ander onderdeel uit de uitzending. En dan geef ik zo meteen een update nog. We gaan even naar een, uh, een plaatje. Me En dat waren de Simple Minds met Alive and Kicking. En wij gaan naar het verkeer met Helene de Geest. Helene. Ja, het is een hele drukke avondspits. Meer dan 600 kilometer file staat er. De meeste vertraging nog altijd tussen Den Haag en Amsterdam... door de asbestproblemen bij Roelevaar Dat zal ook nog even aanhouden daar. Maar nu ook ongelukken op andere plaatsen... zoals bij Amsterdam op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid. Daar is de vertraging drie kwartier tussen Zeeburg en Knopend Amstel... door een ongeluk. En in het zuiden van het land ook drie kwartier vertraging... door een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Helden. Het onderwerp van de Passieweek is geen kinderspel, maar toch zingen honderden kinderen onder de artistieke leiding van Jos van Veldhoven morgen mee in de nationale Matthäus Passion. Karin Alberts mocht al even luisteren. <tieden> Let eens even op de woorden en ook waar de komma staat. Hè. Ich bin's, en dan comma, ich soll den de En dan an Händen, vuurzen. Dus niet alle woorden zijn even belangrijk. Twee, drie. Hoe oud ben jij? Zeventien jaar. En heb je al eens eerder de Matthäus gezongen? Nou, normaal gesproken zingen we alleen de delen voor het kinderkoord... met deze Passion, maar nu zingen we dus ook alle koralen wat het extra mooi maakt. Welke vind je de mooiste? Oeh, dat is een lastige vraag. Nou, ik vind ze allemaal wel mooi eigenlijk. Ja. ja, ze zijn allemaal wel mooi. Bach heeft hele mooie melodieën gemaakt. En het is leuk om die melodieën te zingen. Wat vind je van de Matthäus Passion? Ik heb het zelf al heel vaak gehoord, dus ik vind het wel nu heel mooi. Ik herken ook heel veel stukken en zo en ik zing ook heel vaak mee thuis als we de muziek op hebben. En ik vind, ik vind het gewoon heel mooi, maar het is op een gegeven moment het is het ook wel heel veel van hetzelfde. Op een gegeven moment is het heel veel hetzelfde riedeltje. Aan de ene kant vind ik dat wel leuk, omdat je het steeds herkent, maar aan de andere kant is het ook wel veel van hetzelfde. En wat is nou het verschil om te luisteren, hè? Je zei, thuis luisteren we veel. En om hem zelf te zingen? Ja, zelf zingen is natuurlijk veel leuker. Het is een heel ander effect, zeg maar. En ook, je luistert veel beter naar wat er eigenlijk wordt gezongen... en wat je zelf ook zingt. Want als je daarnaar luistert, is het echt heel anders, zeg maar. Het uitvoeren vind ik eigenlijk veel leuker dan het luisteren. Gewoon samen zoiets groots neerzetten, is heel erg leuk om te doen. Heb je bij jou op school verteld dat jij dit gaat doen? Aan een paar mensen, ja. En wat voor reacties krijg je dan? Um, nou, Kun ze veel... zich er überhaupt iets bij voorstellen? Nee, nee, heel veel mensen weten ook eigenlijk niet echt wat het is... Maar goed, sommige mensen kennen het dan wel van The Passion of zo, weet je wel. Ja, verder, verder is het niet super uh, bekend, in ieder geval in de kring waar ik in verkeer... <laughs> Keer dat jullie gezien hebben. Thea Bakker van Zangschool Utrecht. Het is ja. vrij toegankelijke muziek. Maar het onderwerp is natuurlijk behoorlijk... Ja, niet bepaald kinderspel, nee, zal ik zie, maar zeggen. Nee. Dus, bij de jongere kinderen... Die, die worden er heel verdrietig van ook. Sommigen die gaan ook huilen als je vertelt waar het over gaat. Dus... Uh, dus dat doen we meestal voorzichtig. Jos van Veldhoven heeft dit bedacht... omdat hij zoveel mogelijk kinderen een hele bijzondere ervaring hoopt mee te geven. Wat denk je? Slaagt dat plan? Ja, dat denk ik zeker. Dat is leuk met zoveel mensen. En dan zoveel jonge mensen ook. Dat uh, is natuurlijk toekomstig publiek voor de Matthäus. En het uh, ja, is natuurlijk hartstikke leuk dat uh, dat gebeurt. Dat je niet alleen mijn grijze hoofden ziet, maar ook gewoon jonge mensen. En ik praat nog even door met Jos van Veldhoven, dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. en initiatiefnemer van deze nationale Matthäus Passion. Morgenavond in Tivoli vredenburg met een groot aantal kinderkoren. Ja, en die bereiden zich al flink voor, dat hoorden wij net in de reportage. Hoe bereidt u zich voor op deze uitvoering van de Matthäus Passion? Nou, het is voor mij ook nieuw, want zoveel kinderen omheen heb ik eigenlijk nog nooit gehad bij een nee? uitvoering. En hoe kwam u eigenlijk op het idee om, om uh, de Matthäus uit te voeren met, met dus zoveel kinderen? Kijk, wat mensen, denk ik, zich niet realiseren is hoezeer die Matthäus-passie al van die kinderkoren is. Want ze weten precies wat er te koop is in dat stuk. Ze horen natuurlijk elke keer, ze zitten wel te luisteren, maar ze horen dat stuk elke keer als ze het uitvoeren. Ze, ze zijn eigenlijk specialisten geworden, bijna, ja. maar passief. En nou is zo mooi de koralen in de Matthäus-passie van, van Bach, die. die dat is eigenlijk de reactie van iedereen op het verhaal. Ja. Dus dat is bij uitstek ook het onderwerp... wat je met heel veel mensen zou kunnen doen. Het is als het ware iedereen zit te luisteren naar het verhaal... en reageert op bepaalde sleutelmomenten, reageert er dan op. En dat is natuurlijk een prachtig idee om dat met, met z'n allen te doen. Waardoor je, precies wat ook net in het, in het gesprek een van die jongens zei... dat het natuurlijk dan van hen zelf wordt omdat ze het doen... en niet ja. omdat ze zitten te luisteren. Die koralen, dat is in Bach's tijd al, al, al ja, je zou zeggen, nationaal erfgoed. Mm -hmm. Die melodieën werden allemaal al in de 16e eeuw gemaakt, de meeste daarvan. Dus die zijn al honderden jaren oud als ze gebruikt. En Bach doet dat expres zo, omdat natuurlijk iedereen in zijn tijd die stukken bijzonder spreken uit het hoofd, ja. dus dat was geweldig ja. wat communicatie betreft. Dus als Bach dat dan in de Matthäus-passie gebruikt, dan denkt iedereen die daar zit, naar zit te luisteren, die die denkt dan ja, ja dat vind ik ook, of uh, of de, ik had precies dezelfde gedachten. Die dat was als het ware gemeen goed. Is ja. dus ook heel interessant. Heel veel van die koraalteksten die staan ook in de eerste persoon, hè. Ik bin's, ik Dus dus uh, mensen. Luisteren naar het verhaal, maar verinneren ook dat verhaal voor zichzelf. En, en ja. brengen dat dan tot uiting door samen zo'n choraal zo te zingen. En dat is precies ook wat er gaat gebeuren met zoveel kinderen om ons heen. Maar, maar spreekt zijn muziek kinderen wel aan? Want het, het gaat langzaam, het is in het Duits. Uh, het is misschien niet direct uh, de muziek die aansluit op hun belevingswereld. Het onderwerp is natuurlijk uh, ver van ons af in, ja. in 2018. He, de, uh, we leven niet meer in Bachstijd. En, en het is niet meer onderdeel van de liturgie in de kerk. Ja. Uh, en met, er, er werd ook net zelfs gezegd in de reportage dat sommige kinderen, wanneer ze wat jongere kinderen, als het, aan ze, als het verhaal uitgelegd werd, dus het leiders en verhaal van Jezus, want daar gaat het natuurlijk ook over, uh, dat ze zo verdrietig werden dat ze zelfs moesten gaan huilen. Ja, nou ja, dat is de eerste reactie. Ik denk eerlijk gezegd dat de kerkgangers in Bachstijd. Niet hebben gehuild. Want de boodschap van de passie is eigenlijk een hele andere. Mm -hmm. uh, want aan het slot wordt duidelijk dat dat tot iets heel moois leidt, zal ik maar ja. zeggen. Maar, ja. maar, maar die uitleg die werkt eigenlijk, denk ik, voor heel veel mensen niet meer zo letterlijk, ja. uh, maar toch heeft iedereen het over hoop... en troost en liefde en, en schoonheid. Uh, als als uh, uh, men probeert te omschrijven wat, uh, wat er gevoeld wordt... wanneer men luistert naar Bach's muziek. Ja. En dat is natuurlijk in het kwadraat wanneer je dat ook zelf maakt, die muziek. Ja, zelf maken, dat is de uh, key. Morgenavond dus in tivoli Vredeburg in Utrecht. Een nationale Matthäus-Passion met daarin een hoofdrol voor kinderkoren. Dank u wel. Desolt Kid was dat. Zijn echte naam cheert Bomhof. Het nummer staat op het album Fire. NTO Radio 1. City. mooi. Zenderen. Een klein dorp in Twente. Met 1400 inwoners. Je brengt me heel man bon, kop op, op Kan op de staat door. Het is goed wonen in Zenderen.